1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Frans Timmermans en Manfred Weber, de twee belangrijkste kandidaten... om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie... zijn op de Vrije Universiteit in Amsterdam met elkaar in debat gegaan. In de week van de verkiezingen voor het Europees Parlement... kruisten ze de degen, over onder meer de strijd tegen het terrorisme. Weber wil dat inlichtingendiensten automatisch hun informatie delen... met andere landen. Timmermans vindt dat er dan eerst meer vertrouwen moet worden gekweekt tussen landen.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 In Goudswaard, Zuid-Holland, is een illegale sigarettenfabriek opgerold. De politie ontdekte de fabriek na tips van buurtbewoners. Er is een man van 39 en een vrouw van 26 opgepakt. In de loods stond meer dan 17.000 kilo tabak, verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters en lijm. Ook waren er tien slaapplekken ingericht. Volgens de Fiat loopt de schatkist jaarlijks vele miljoenen euro's mis aan accijns en btw door de illegale sigarettenhandel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND laat steken vallen bij het intrekken van verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers. Maar er is geen sprake van opzet of een misstand. Dat concludeert een commissie die de werkwijze van de Vreemdelingendienst onderzocht. Aanleiding daarvoor waren berichten dat medewerkers van de IND regels zouden overtreden om zo tijd en geld te besparen. Het weer. Vandaag blijft het bewolkt en dan is er lokaal kans op mist. De minima liggen rond 10 graden. Ook morgen is het grotendeels bewolkt. In het oosten valt dan soms wat regen. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26 procent afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren.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 En dat waren de Wistars met A Brand New Day vanaf uh, het circuit Zandvoort. Van harte welkom bij het programma Goedemorgen Circuit. Het is deze keer anders. En we hebben wel dezelfde opzet. En we zullen even aangeven wat we allemaal precies gaan doen. We gaan zo meteen praten met uh, Robert van Overdijk. Hij zit inmiddels al aan de tafel. Um, de Wild van formaat catering. Daarmee gaan we praten. En in het eerste uur gaan we ook praten met G. Loogman. Ondertussen razen de raceauto's voorbij. Die is in het veld en die zal dan wat uh, sfeerimpressies gaan doen. Het tweede uur. Goedemorgen, Cordrayer trouwens. Goedemorgen. Wat fijn dat we hier mogen zijn bij uh, Restaurant La Course. Het is even wennen hier. Het is even wennen, maar goed. Goed, tweede uur dan uh, beginnen wij met uh, Marco Deen van de PVV. Die komt uh, praten over uh, een beetje politiek. Dan hebben we daarna burgemeester Niek Meijer. En uh, Erik Weijers komt. En dan hopen we met Jan Lammers af te sluiten. Ja, de techniek wordt vandaag gedaan door uh, Thomas de Jong... En uh, Marcus van Dam. Uh, de muziek is de ondergetekende uh, koordraaier verzorgd. En de eindredactie was Gerrie Rutte. En de presentatie is Irene de Jager. En koordraaier, goedemorgen. We beginnen bij ons, Robert van Overdijk. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen. Je zei net al van. Uh, uh, uh, ik ben hier nu gekomen en we zijn natuurlijk al een beetje bezig. Maar jullie zijn al een jaar bezig, hè? Ja, uh, uh, zeker. Ik ben de CEO van het circuit. Uh, maar klopt. Wij zijn, uh, met, uh, we zijn natuurlijk afgelopen jaar enorm uh, in het nieuws geweest. Met als hoogtepunt uh, uh, afgelopen dinsdag. Uh, mensen worden natuurlijk gefeliciteerd door mensen van alle kanten. Uh, en daar zijn we ook heel blij mee. Uh, mensen geven aan van joh oké okay, nou nu gaat het beginnen. Uh, maar we zijn uh, met dit hele traject natuurlijk al anderhalf jaar geleden uh, gestart. En dat is de afgelopen maanden tot de climax gekomen. Dus uh, het voelt niet alsof dat we nu gaan beginnen, maar we staan natuurlijk wel voor een hele schitterende periode. Ja, ja want als je dan uh, gaat kijken naar de afgelopen twee weken, zeer hectisch, zeer veel pers, zeer veel werk ja, voor jou. Ja, ja. Nou ja, kijk, nogmaals, die, die, die pers, die was er het afgelopen jaar eigenlijk al continu, hè? dus vanaf het moment dat op 4 november 2018 naar buiten kwam, de, de befaamde brief... Dat de FOM uh, uh, aan ons gevraagd had of dat wij uh, in aanmerking wilden komen voor Formule 1 en ook voor ons gekozen had. Ah, toen is het eigenlijk uh, helemaal losgebarsten uh, en, en zijn wij ook echt als een speer aan de slag gegaan om te kijken of dat we dat dan ook voor 31 maart geregeld konden krijgen. Uh, nou ja, en, uh, uh, Misschien wel against all odds, zoals we tegen een aantal journalisten hebben gezegd. Best wel veel cynisme over ons heen gehad. En, en soms zelfs een beetje hoon van, joh, kan niet. Eh, is het circuit niet klaar voor ouderwet circuit, eh, laatste race 1985. Dus we hebben het allemaal gehoord. Hè? We hebben het afgelopen jaar met name gehoord waarom het allemaal niet zou kunnen. Precies. Eh, maar toch zitten we hier. Zeg ik met enige trots. Ja, ja want de vonden natuurlijk mooie plaatjes hebben. En dat is in een provinciestadje Assen. Dat is niet zo. Nou ja, of dat het nu. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen periode niet over, uh, over andere steden uh, gesproken. We wisten vanuit de FOM vorig jaar al. dat we in concurrentie waren met een aantal wereldsteden. Uh, de FOM is hier vorig jaar tijdens de jumbo race dagen op bezoek geweest. En uh, die hebben op het dak gestaan en die hebben dingen gezien waarvan ze dachten, joh, maar hoe kan dit, hè? Uh, Het is geen Formule 1 race. Het is eigenlijk gewoon een Max Verstappen Vendag. En hoe kan het dat er zoveel mensen hier in de duinen zitten? Ik zie helikopters vliegen. Er zijn leuke activiteiten op het strand. Van, joh, waarom hebben we dit niet iedere weekend op de Formule 1 kalender? Uh, en dat is voor hen wel het keerpunt geweest dat dit inderdaad wel een schitterende plek is om om plaatjes te schieten met de duinen, met de zee... met de, de hele duinen vol met oranje uh, t-shirts. Dus ja, dat heeft hen vorig jaar echt wel over de streep getrokken. Is het nou zo dat met het uh, veranderen van het management... Hè, dat Ecclestone toen op een gegeven moment zich heeft uh, teruggetrokken... en dat Liberty Media alles heeft overgenomen... dat er een andere wind is gaan waaien... dat Zandvoort dan toch weer in beeld kon komen? Absoluut, absoluut. In alle eerlijkheid, uh, in het Bernie Ecclestone tijdperk... Uh, hadden wij hier nu niet gezeten. Nee. Dat is gewoon in alle eerlijkheid. Maar weet je waarom dat was? Ja, tuurlijk weet ik waarom dat was. Kijk, uiteindelijk, uh, Liberty Media uh, is, is uh, in heel veel zaken geïnteresseerd. Uh, en met name in het stukje schieten van de juiste content. Hè? Zoals ze dat dan technisch zeggen. Hè? Mooie plaatjes schieten. Races moeten aantrekkelijk zijn. Het moet een meer, meer festivalachtige activiteit worden. Uh, en uh, onder Ecclestone, uh, ja, het gaat altijd over geld, hè? laat dat helder zijn. Uh, maar was vooral belangrijk eh, of dat iemand zijn vie kan ophoesten en eh, als die race maar gereden werd op zondag nou, dat was het wel zo'n beetje en, en Liberty Media denkt veel breder dan alleen hetgeen dat tussen de witte lijnen op het asfalt gebeurt, eh, wil het veel breder trekken, wil een veel bredere doelgroep gewoon aanboren eh, om die geïnteresseerd eh, te maken in, in autosport, dus in algemeenheid en, en in Formule 1 en daardoor krijgen wij ook veel meer mogelijkheden om dat te gaan laden ja. Dus een beetje het, het, het, het effect dat Max Verstappen heeft op de jeugd... dat ineens Karten waanzinnig populair geworden is. Uh, eens. Uh, ik denk... Uh, maar goed, die, die inzage hebben wij natuurlijk gekregen. Ik denk dat Max van alle atleten in Nederland... ik denk zo'n beetje de meest fitte is. Ja, daar verkijken mensen zich op. Hè. Dus we hebben ook heel veel het verwijt gekregen... Uh, autosport heeft niets met, met sport aan zich... en, en, en uh, fitheid te maken... en een voorbeeldfunctie voor kinderen. Nou, dat daar zijn wij het niet mee eens. We hebben het trainingsschema van Max wel eens gezien. Hij die zit gewoon twee keer per dag zit gewoon in de sportschool en doet zijn dingen. Uh, leeft enorm gedisciplineerd. Voeding, bewegen, mental coaching. Alles erop en eraan. Uh, ik denk dat dat zeker wel een role model uh, uh, uh, zou kunnen zijn. En is voor jeugd in Nederland. Absoluut. Misschien mag dat ook wel uh, een keer wat breder uitgemeten worden ook. Hè? Dat er dus ja. echt ook een insight, uh, informatie komt van hoe Max leeft en hoe gedisciplineerd hij is. Want als mensen dat niet weten, dan hebben ze natuurlijk ook alleen maar dat beeld van die man die stapt in die auto, die rijdt een paar rondjes en dan is het klaar. Ja, daar ben ik volledig, uh, ben ik volledig met je eens. Dat ja. beeld leeft ook. Ik denk dat dat beeld met Max de afgelopen jaren wel veranderd is. Maar dat is zeker het beeld wat er vroeger uh, heerste. Hè? Het, is, het is een, een, een rijke luissport. Uh, uh, uh, je stapt in inderdaad, als je vader een paar, een paar centjes heeft, stap je in zo'n auto en dan ga je rondjes rijden. Nou, ik denk dat er tegenwoordig heel wat meer bij komt kijken om gewoon een goede coureur te zijn. Natuurlijk is het wel zo dat als je geld hebt, dat het een voordeel is. Want dan kun je inderdaad uh, eerst beginnen met karten en dan daarna kun je doorstoten naar de Formule 1. weggelegd, Maar dat is niet erg, weet je. Het is ook prima. Ja, nou, ook daar leeft denk ik net een verkeerd beeld. Hè? Uh, kijk, als je lid wordt van de voetbalclub, uh, laat dat helder zijn, dan koop je een paar voetbalschoenen van 60 uh, Euro en je kunt aan de slag. Uh, een, een simpel kartje, zeg maar, want het ziet er heel spectaculair uit. We hebben ze vandaag ook rijden. Een simpel kartje, daar rijd je mee rond voor een paar honderd euro. Hè. Dus het is geen. Het is geen elite-sport. Je ziet ook aan het publiek wat hierop afkomt. Hè. Het is een, echt een dwarsdoorsnede van de samenleving, denk ik. Dus zo brede interesse is er inmiddels in Nederland. Korten en natuurlijk heeft Max leuk. dat voor elkaar gekregen. vind ja. vindt ook iedereen Tuurlijk. leuk. Ja. Ja, zoals ik nog. Nou, dat is ook zo. Maar goed, iedereen denkt natuurlijk in problemen. Hè, want op het moment dat er uh, het, het woord gezegd werd... Uh, ze komen hier naartoe, ja. men komt hier naartoe... had iedereen, iedereen praten over de problemen. van ja. Hoe komen al die mensen hier naartoe... Ja. In plaats van dat ze in oplossingen gingen denken. Ja, eens. Of dat zei ik net in het begin al. Ik heb vooral het afgelopen jaar gehoord waarom het allemaal niet kan. Ja. En wij hebben gezegd laten we die, die, die uitdagingen die deze regio toch al heeft. Niet alleen als wij hier op het circuit een groot evenement organiseren. Maar ook op een zonnige zomerdag. Laten wij nu de terugkeer van Formule 1 is gebruiken als, als kickstart, als firestarter... om met de regio te kijken van joh, hoe kunnen we dit nu... Uh, op de juiste manier oplossen. Dat we dat niet alleen voor dat weekend op gaan lossen... maar dat we het zo, uh, de oplossing zo kiezen... dat de rest van de regio daar ook het, de rest van het jaar van profiteert. Ja. He, zo zo hebben wij eigenlijk, zijn wij eigenlijk ieder probleem tegemoet getreden. Uh, en en nou, dat begint de eerste vruchten af te werpen. Ongetwijfeld zal er wat vertraging op de boulevard zijn vandaag. Maar als je ziet hoeveel mensen er al binnen zijn... ik heb net nog wat mensen gesproken tot op heden. Ik weet niet hoe laat we leven. We zitten bijna op elf rijdt iedereen nog probleemloos binnen. Dat was de afgelopen jaren wel anders. Dus ook daar hebben we van geleerd. En, en, en hebben we maatregelen genomen om dat soort problemen ook gewoon voor te zijn. Ja. Nou, met zo'n race moet je natuurlijk in een hele korte tijd heel veel mensen hier naartoe zien te krijgen. Dat is natuurlijk nu misschien wel een beetje anders. Hè? Want mensen druppelen zeg maar de hele dag een beetje binnen. Ja. Uh, Ooit was het zo dat er uh, zeg maar twee banen uh, vanuit Haarlem uh, deze kant op uh, kwamen. En dan uh, twee banen er weer uit ook. Zou dat een oplossing zijn? Nou, ik denk dat, ik denk dat we... Uh, ja, dat zou een oplossing zijn. Hè. Zo, ik, ik denk dat je een heel pakket aan, uh, aan, aan maatregelen moet nemen. Wij hebben de afgelopen periode echt vol ingestoken op openbaar vervoer. Hè. We hebben niet alleen de plicht om, uh, om dit evenement... Uh, en straks het Formule 1 evenement goed bereikbaar te maken... maar we hebben ook de plicht om het zo duurzaam mogelijk te doen. Ja. Uh, want ook daar krijgen we natuurlijk heel veel vragen over. En terecht overigens. Uh, we zijn het enige circuit ongeveer in Europa... waarbij het treinstation ongeveer naast de Pitstraat ligt. Uh, en we maken denk ik de afgelopen jaren... te weinig gebruik van dat unieke karakter. Ja, daar hebben we echt nog wel wat hulp voor nodig... om de capaciteit dusdanig te vergroten... Uh, dat we ook in plaats van 5000 bezoekers per uur... 15.000 bezoekers per uur met de trein kunnen laten komen. Uh, maar nogmaals, als we dat voor elkaar krijgen... samen met NS en met ProRail... waar het naar uitziet... dan lossen we daarmee ook echt een probleem... van de regio op voor de rest van het jaar. Ja. Dus wij zoeken meer in die oplossing. Hetzelfde als het gebruik van fietsen. Nou, daar hebben we de afgelopen maanden... ook af en toe wel eens de lachers... Uh, uh, uh, uh, over ons heen gekregen. Ja, en wat hoon van... Joh, ah, wat een belachelijk idee met fietsen. Ik kunt uh, ook een fiets gekomen. Nou, we, we hebben nu voor het eerst... Een van de bakken, hè, de parkeerbakken op ja, de boulevard... Heb hebben we een mega fietsenstalling van gemaakt. Ja, daar moeten mensen natuurlijk nog een beetje aan wennen. Maar waarom niet? Hè? Waarom als jij hier in een straal van 10, 15 kilometer woont... ben je dus gewoon in een half uurtje ben je hier gewoon keurig op de fiets. En, dus we zoeken het ook in dat soort oplossingen. En als er iemand dan toch besluit... Uh, uh, ik kies er toch voor om met de auto te komen... Ja, dan zeggen we heel simpel... Ja, dan heb je er ook om gevraagd. Ja, dan moet je de problemen er ook bij nemen. Ja, ja. ja, ja dat is ook zo. Ik, ik, Want de, ja. ik hoorde allerlei... Uh, ik was allerlei... Unieke oplossingen die mensen dan bedacht hadden. Eén daarvan vond ik wel heel mooi. Dat is dat er een tijdelijke aanlegstijging gaat komen in, in zee. En dat er dan met veerboten vanuit het Amsterdam-Hapengebied... kunnen parkeren, hier naartoe wordt gevaren. Ja. De, de, de meest briljante ideeën zijn onze mailbox ingeplopt. Eh, vervoer over water, ja natuurlijk denken we daarover na. Eh, eh, zoals jullie horen eh, kom ik niet uit Zandvoort, dus ik ben een niet en niet aan zee geboren. Dus ik heb ook van mensen uit deze regio ook wel gehoord, eh, dat gaat niet zomaar. Hè? Eh, golfslag, diepte, et cetera, et cetera. Maar het geeft wel aan dat heel veel mensen met ons mee willen denken over creatieve oplossingen. En niet alles zal haalbaar zijn, maar ieder idee waarvan wij denken: ah, dat is toch zeker het onderzoeken waard, ja, dat nemen we mee. Het is natuurlijk een illusie om te denken... dat we hier recht voor het circuit... een mega aanlegstijger neerleggen... waar grote boten aan kunnen meer. Je kunt het leger inschakelen. Nou, he? ja, die hebben ja. dat natuurlijk ooit ook... Zeker, eh, zeker, zeker, ik zeker. Daar in Frankrijk gedaan. Dus ja. dat moet natuurlijk hier ook kunnen. Ja. Ik ga je nog zelf sterker vertellen. Er dus staat in een structuurplan van de gemeente Zandvoort... de mogelijkheid opgenomen tot de aanleg van een jachthaven. Ja, nou ja precies. Dus, dus nogmaals, ik denk als je aan water zit... dan moet je ook nadenken over een oplossing... waarbij het water betrokken is. Hè. En of dat met vanuit IJmuiden, met wat kleinere bootjes deze kant op uh, gaan. Als dat een oplossing is, dan joh, staan wij er natuurlijk voor open. Uh, van de andere kant zijn er, uh, zijn er al contacten met met name de groep uh, Lewis Hamilton fans uit Engeland. Van, joh, hoe gaaf zou het zijn om gewoon... Uh, uh, een schip deze kant op te laten komen. Dus niet per vliegtuig. Maar een schip uh, Hamilton fans vanuit Engeland de oversteek te laten maken. Uh, om, om, om hier de race te komen bezoeken. Oh. Dus... Dan ga de, ik de, naar Engeland, ga ik met die boot meenemen. Zeker, zeker, zeker, zeker. <laughs> dus er leven echt schitterende ideeën. En nogmaals, of dat ze allemaal haalbaar zijn, dat gaan we de komende periode uitzoeken. En men praat ook over uh, dat het circuit uh, zeg maar, aangepast uh, moet worden omdat uh, de baan niet helemaal conform is wat, uh, wat, zij, uh, wat men eist. Uh, hoe ziet dat eruit? Is dat ingewikkeld nee, of zijn dat, dat kleine nee. aanpassingen? Nee, dat zijn kleine aanpassingen. Uh, een van de aanpassingen is dat uh, de startlijn 100 meter naar voren gaat. Uh, de pitstraat, de inrit van de pitstraat wordt, wordt korter gemaakt. Zodat wij hier dadelijk de enige race op de kalender zijn met een geplande Drie-stop-strategie. Ik vind Liberty Media weer helemaal geweldig... want dat levert spektakel op. Tuurlijk. Uh, uh, er worden wat, uh, wat inhaalzones gecreëerd. Uh, dus zo zijn er een aantal kleine aanpassingen aan de baan... die en te maken hebben met veiligheid... maar ook met name te maken hebben... met het aantrekkelijker maken van de race. En, en uh, ja, dat zijn een aantal aanpassingen... maar dat zijn geen spectaculaire aanpassingen. Ik heb daar nu alweer op te wachten dat er van die prachtige beelden vanuit de helikopter van Zandvoort de hele wereld overgaan. Ja. Nou ja, dat zal gebeuren. Sterker nog, ik verwacht dit weekend tijdens de Jumbo-race dagen... waar ook weer massale belangstelling van de pers voor is. Dat heeft natuurlijk te maken, ook met afgelopen dinsdag. Maar ook gewoon met hoe mooi dit evenement is. Dat we toch dadelijk, we verwachten ergens rond de 100.000 mensen... over twee dagen gewoon hun weg naar Zandvoort hebben gevonden. Dus ook vandaag zal de helikopter regelmatig de lucht ingaan... om schitterende beelden te schieten van, van volle duinen met max Shirts en uh, ja, dat gaat schitterende beelden opleveren. Ja. Ja, die, me die merchandising is natuurlijk geweldig. Uiteindelijk, vorige week was ik bij de Grand Prix van Barcelona. En, en je wordt daar in de paddock met name aangesproken... de gekte die uh, in Nederland heerste rondom Max... Uh, maar dat is niet alleen in Nederland, hè. we zien ook Belgen, we zien Spanjaarden, we zien ook Duitsers gewoon in een Max Verstappen shirt lopen. Hè. Dus, ja. dus um, nee, Goed. hij is nog nooit wereldkampioen geworden, maar denk ik op dit moment de grootste ster binnen Formule 1. Ja. De grootste ster. straalt het ster. er in ieder geval uit. Ja. Ja. ja. Goed. Ja, bij... Uh... Ja, ik denk dat ik nog wel een uur met hem kan gaan. om haar tijd. Hij, hij, zit, hij op zit op een beetje, hete kolen. Hij zit op hete kolen, want hij moet nog verder. Uh, we, we willen je heel graag bedanken voor je komst. En heel veel succes wensen. Dank je wel. En ja, gedaan. het is al een prachtige dag. Want het weer werkt in ieder weer geval mee. mee. Dus alle dingen zijn er om er een ik geweldig heel weekend van gezichten maken. om ons heen. Dus uh, ik zie de zon ook. Uh, zijn, een beetje, het zonnetje ja. komt er nu ik ook. Ik denk, denk dat we doen. een mooi weekend tegemoet gaan. Oké. Okay Prachtig weekend. Dank je wel. Tot de volgende keer. Leng van Silver. En ik op, ben op dit nummer gekomen. Omdat ik naar de film Guardians of the Galaxy ben gegaan. En toen heb ik de soundtrack heb ik gevonden. En ik vond het zo'n lekkere soundtrack. Jij dacht, dat past hier wel bij. Past hier wel bij. Nou, hartstikke goed. Um, hebben wij ondertussen iemand in het veld. Uh, uh, G. Loogman, die is in het veld. En die gaat nu praten met iemand. Ik heb geen idee met wie die gaat praten. Maar wij geven hem nu over aan G. Loogman. Oké okay, jongens. Uh, nou, ik sta hier uh, bij de pelok. Uh, ja, het is al uh, enorm druk aan het worden. Uh, de sfeer zit er uh, gigantisch in. Er zit alleen maar blije mensen die, het, uh, die, er, uh, ja, die er echt voor gaan. En, uh, uh, uh, heel veel auto's natuurlijk. En, een enorm geluid, want er zijn volgens mij nu met de Porsche en, uh, ja. Het is het is, het is werkelijk uh, internationaal wat hier gebeurt en, en ik denk dat het een hele goede oefening is voor uh, volgend jaar voor de Formule 1. Uh, waar, uh, waar je straks uh, ja, toch uh, ik denk, uh, drie, vier keer zoveel mensen uh, te, te, te zien krijgt als, uh, als we er nu zijn. En het is maar de serieus, uh, waanzinnig hoor. Het is echt hartstikke gezellig hier. Dus uh, ja, ik hoop uh, dat, het, uh, dat het zo blijft en het zal ook wel zo blijven. En, uh, je hebt hier uh, de Max Verstappen Paddock Club, je hebt de uh, F1 Pedder, Bernie's Kitchen, uh, de VIP Galerij. Ja, dat is overal aan gedacht. En uh, zelfs een uh, kleine kartbaan voor kinderen zie ik hier. Nou, natuurlijk heel veel jumbo. En, uh, Mensen van het Rode Kruis, heel goed geregeld, goed De toiletten zijn allemaal perfect, netjes. Dus ja, wat dat betreft is het helemaal dik voor elkaar hier en ik ga eens zometeen op zoek naar wat bekende fans en bekende mensen van het, van het racen en kijken hoe we dit verder gaan, gaan, gaan invullen. Oké, okay, ik neem aan dat uh, op het moment dat je iemand gevonden hebt, dat je ons dan belt en dan praten we verder met jou. Ja, als ik iemand gevonden heb, dan kom ik wel even naar je toe en dan uh, laat, ik, laat ik me horen. Super, dankjewel hè. Uitstekend. Goed. Tot later. Dag, tot later. Goed, wij gaan even verder met uh, een klein stukje van de agenda, want die moeten we vooral niet vergeten. Deze week is er tot uh, 23 juni de nieuwe expositie Frisse Wind met Ada Breedveld en Lisbeth Milor in het Zandvoorts Museum. Nou, en 18 op 19 mei natuurlijk de Max Verstappendagen. Dat is dus vandaag. En wij zijn op het circuit aanwezig in het uh, restaurant La Cour. Mochten er de mensen zijn die uh, denken van nou leuk, we komen even langs bij CFM. U bent van harte welkom. Ja, kom vooral langs. Goed, nou, voor de mensen die niet zozeer van auto's of van uh, deze evenementen houden, is er morgen in de protestantse kerk om drie uur classic concerts met kamermuziek, het blazers ensemble Septentriones en dat begint om drie uur dus en dat kost vijf euro op 19 mei is ook de combo Quick Quick Slow, de dansmiddag in Theater de Krocht en de aanvang is om half drie middags precies, nou dan is er 20 mei een afstudeerconcert van Koen Alvarez country, Americana en indie folk in het theater de en dat begint om half acht. Dan is er op 25 mei een live optreden van een Engelse schoolband, Ryburn Valley High School, op het Raadhuisplein. En het aanvang is om twee uur middags. Ja, dat, dat hebben we al eens eerder gezien. Dat is echt geweldig. Het zijn jonge mensen die, die, die super enthousiast zijn en prachtige muziek maken. En is een schoolband is dat dan ook allemaal uh, in dezelfde kleding? Volgens mij wel, ja. ja hebben ze ze nog, hebben ze he? zitten in uniform, inderdaad. -uniform. Goed, op 26 mei is er dan een koorconcert. De Lente in de Agatha-Kerk. Nou, dan is er 4 tot 6 juni de Wandel Vierdaagse. Maar daar zullen nog zeker mensen bij komen die bij ons komen praten. Ja, ik snap alleen niet vier, tot en met 6 juni. 4, 5 en 6, dat zijn drie dagen. En het is de Wandel Vierdaagse. Ja. Hoe zit dat? Ja, ik heb geen idee. Dat, dat gaat er dag, hè? Waarschijnlijk is dan dat dan zo. Drie, je moet drie keer wandelen, maar je hebt vier mogelijkheden. Ja. Ja, precies. Goed, dan 9 juni, Zandvoort Alive bij de strandpaviljoens Mango's en Bruxelles. En volgens mij is Bruxelles er niet meer. Er is een, een andere naam gekomen, toch? Dat heet dat niet, uh, nou weet ik niet precies. Daar komen we nog wel achter. Dat, is, uh, van, uh, dat begint om 4 uur middags en dat duurt tot 12 uur. Nou, 14 juni, schrijft u dat even in uw agenda, is de Theo Hilbers vismaaltijd op het Gasthuisplein. De aanvang is om half 6. Daar wordt nog verder over uh, gepraat in dit uh, programma. Ik ja. weet niet of dat vandaag gaat worden, dat denk ik niet. Maar... Het is wel belangrijk dat u op tijd de kaarten haalt. Want haalt u dat niet, dan kunt u niet meedoen. Want... Nee, en je kunt echt alleen maar daar gaan eten... als je kaart hebt gekocht van tevoren. Want ze moeten dat natuurlijk ook een Kun beetje inplannen. Niet even gezellig aanschuiven van, doet u maar maar een visje. Nee, <laughs> dat gaat niet. Goed, 15 juni, evenement 24 Hours. Dat zijn diverse activiteiten en evenementen in Zandvoort. ZFM die doet de hele dag live verslag vanaf het Amsterdam Beach Hotel. Op uh, 15 juni is ook Vrienden van Zandvoort Live op het Badhuisplein. En dat begint om twee uur middags en dat duurt tot 12 uur 00 uur en s avonds. Nou, ik denk dat wij zo meteen nog een muziekje gaan draaien. Maar ik wil nog wel even zeggen dat het Rode Kruis Zandvoort op zoek is naar collectanten in de week van 16 tot 22 juni. Uh, mocht u daar interesse in hebben of uh, die tijd kunnen vrijmaken, dan kunt u bellen met 0615 536 1 2, 3, 9. Ik herhaal 06 15 53 1239 of u stuurt een e-mailtje naar e-boy. Dat is e Be Eduard Bernard Otto Otto Isaak. apenstaartje Rode Nou. We zijn klaar voor muziek hè? We zijn Genoeg klaar. gepraat. We zijn er klaar voor. Ja.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 En uh, wij horen net dat uh, Max onderweg is uh, op het circuit. Dus uh, zo meteen dan kunnen wij overstemd worden door het geluid van uh, de auto van Max... Een schreeuwende motor. Een heerlijk geluid vind ik het. Maar goed, ik ben geloof ik uh, bijeen, maar dat... niet iedereen is het met me eens. Uh, nou, ik, ik, wij gaan nog even verder met uh, het, een stukje van, niet van de agenda... maar wel met de mededelingen. Uh, de mededeling dat er elke eerste maandag van de maand... Uh, bij ook Zandvoort van half twee tot drie de nabestaande groep is... En elke dinsdag van de eerste dinsdag van de maand om half elf een digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, euh, tablet, smartphone en... Ook alles wat u maar wil vragen over uh, dit soort dingen bij ook Zandvoort. Dat is allemaal op de Vlemingstraat nummer 55 in Zandvoort Noord. Nou, ook is er elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt. En dat is om kwart over negen tot kwart over tien, Ook op de Vlemingstraat nummer 55. Wilt u er info over hebben, dan kunt u even kijken op de website www.plus.zandvoort.nl En je schrijft het zoals je het uitspreekt. Ja. En um, de blauwe tram is natuurlijk ook uh, in gebruik genomen. En uh, daar zijn heel veel activiteiten. De eerste en de derde maandag van de maand... is er van 2 tot 4 een uur een depressiesupportgroep. Um, u kunt zich daarvoor aanmelden bij info.depressievereniging.nl Ja, dat is van 2 tot en met 4 uur. Ja, 2 tot 4 uur. Maar ja, dan is het misschien... Nee, sorry. Het is van 2 tot... Ja, 2 tot 4, ja. Ja. En dan... Uh... Is het misschien een flauw grapje, maar ja, als het dan niet doorgaat, dan is het natuurlijk heel erg voor die mensen. Dat is ook zo, maar dat gaat wel door. Ja. Uh, de herhaling van dit programma, en dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen, we zitten de hele dag uit, dat is op maandag van 10 tot en met 12, maar aangezien niet een non-stop beheer, ga ik het even wat anders doen en proberen we het hele programma te herhalen met uitzondering van de uren tussen 10, nee, tussen 12 en 2, want dan hebben we zeer veel Ja. Maar goed, dat, dat, is, uh, dat kunt u dus zien bij uitzending gemist. Ga naar www.zfmzandvoort.nl en dan moet u de datum en de tijd invullen. Ja, en dan kan ik het even uitleggen. Er staan daar 12, uh, sorry, 24 bestanden uh, staan daar. en ieder bestand is van een uur. Nou, en het bestand dat begint met 00, dat is vanaf 12 uur. En het bestand op het begin met 01 is vanaf 1 uur. Ja. En zo gaat dat verder. Zo gaat het verder, inderdaad. Nou, wij zijn in afwachting van onze volgende gast. Uh, het loopt natuurlijk altijd anders dan dat je gepland hebt. Uh, we hadden gehoopt uh, op een hele hoge gast, maar die ging dat niet redden vandaag, want die was heel erg druk. Dat is natuurlijk de CEO van de Jumbo, Frits van Eert. Die, ik uh, we hadden hem heel nog. graag willen hebben. Maar misschien dat hij nog komt. Maar goed, we blijven. Ja, misschien dat het lukt om in het veld uh, te spreken. Geen Loogman die is uh, ondertussen in het veld op zoek naar mensen... om te kunnen interviewen. Uh, ja, voor de rest, het is hier, wij zitten bij La Course. Dat is uh, het restaurant bovenop uh, als je binnenkomt. Prachtig uitzicht Het is een hier. prachtig uitzicht wat we hebben. Wij zien heel veel mensen op, het, uh, op de duinen zitten. Het loopt echt gigantisch vol hier op het uh, Sikripak uh, Zandvoort. Wat een feest, wat een feestje is het hier. Ja, het mooie is, wij zitten... Wel wat hoger en de publiek zit wat lager, dus we kijken eroverheen. We kijken eroverheen, ja zeker. Nou Cor, ik denk dat we nog een uh, muziekje moeten draaien en dan gaan we zo meteen vragen aan onze volgende gast of dat hij uh, tijd voor ons oh, kan mij... Oh, we hebben we telefoon. We hebben telefoon. Je komt er in. We komen gelijk er even in met uh, meneer Loogman. Die, G. Uh, G. Loogman. <lacht> en we gaan eens even kijken, kunnen we verbinding krijgen met meneer Loogman? ik sta hier uh, op de pit uh, ik heb uh, zicht op uh, de tent van uh, van red Bull en uh, daar staan twee uh, auto's een van max en een van uh, zijn teammaat en max is er al zijn vader is er ook alleen hij wordt natuurlijk gigantisch afgeschermd hier door uh, door mensen die uh, ja. ja die, die het, want iedereen wil een handtekening van hem en uh, ik begrijp dat dat, uh, ja, dat, dat kan op uh, speciale uh, momenten, maar uh, nu even niet. Dus ze zijn uh, aan het voorbereiden voor een rondje. Ze, zijn, ze hebben net de wieleronde gezet. En, uh, maar ja, maar, maar de, G, de, even, politiek, even, dus, even, dat even zeg, in de reden ja. vallen, uh, G. Jij bevestigt ja? de uitzondering van de regel. Jij wil helemaal geen handtekening, je wil hem gewoon even spreken. Dat kan ook niet. Nee, nou, op dit moment niet. Uh, misschien later. En, en, uh, maar er staan zoveel mensen omheen. Dus, uh, het is hier druk. En, en terecht natuurlijk, want ja, die mensen zien uh, voor het eerst de Formule 1-noten van dichtbij. En dat is uh, redelijk imposant, kan ik je vertellen. En uh, ja, het wordt hier uh, steeds drukker en mensen worden steeds nerveuzer. En uh, hopen dat, uh, dat er zo gestart wordt. En uh, ja, Max staat erbij. En uh, ja, het is natuurlijk waanzinnig wat hier gebeurt. Hij is er helemaal klaar voor. Ja, hij is er helemaal klaar voor. En uh, hij, vol ornaat, vol ornaat. Als er wat gebeurt, dan meld ik me. Oké. Okay. En uh, nou, jullie uh, zet hem op. Ja, tot later. Tot straks. Later, doei doei. Oké, okay. nou we gaan uh, een muziek. Weet jij wat we nu kunnen draaien, Cor? Ja, het volgende nummer. Yellow The Race. Ik heb even gekeken op de, op de kalender of op het programma eigenlijk van uh, vandaag. En ik zie daar staan inderdaad dat om 10.50 uur 50 tot 11.05 uur 5, uh, Red Bull Racing. Dat is dan Max Verstappen en Pierre Gasly. Uh, die gaan, uh, denk ik, een demonstratie geven. En dan om 10.11 uur uh, komt Max uh, op het podium voor een presentatie. En uh, daarna komt er uh, de Mazda MX-5 Cup. Dus dan komt er een race en die duurt van vijf uh, over half twaalf tot vijf over twaalf. Dus dat is eventjes wat er binnenkort ja. gaat gebeuren hier op het... Uh, ja, er komt dan uh, verder om tien uh, voor half één... komt er weer een uh, Red Bull Racing uh, editie. En die duurt dan tot uh, met vijf over half één. En dan hebben we om tien over half één de Jumbo LMP2, LMP3... Ik weet niet wat dat is, dat hebben we vergeten te vragen aan onze CEO van het circuit. En er komt om 5 uh, voor 1 uh, komt uh, Max Verstappen weer met een uh, bustour en een drifting demo. Nou, dan gaat hij weer uh, rondjes draaien natuurlijk met een hoop rubber. En we hebben inmiddels weer een uh, verbinding gelegd met meneer Hij Nee, niet maar de monteur. En hij gaat nu de pit door. Hij. Op zo'n uh, twee meter van mij afstand is dus een imposants gezicht, 80 graden, waanzinnig. En hij wordt nu geduwd naar de pits. De tweede die er zo aankomt, die wordt nu gestart. Dat is Max. Nou, we zullen zo een oorverdovend geluid een horen en We dan... hier, want het is een immens kabaal. Dan ja, wordt het, het lastig om jou door. te we verstaan, worden. denk ik, zometeen. Geweldig he? om hier dit te mee te maken. En, uh, dat en er zo dichtbij te staan, dat is werkelijk uh, enorm. Uh, ik voel me enorm bevoorrecht. Kijk eens even, een prachtig mooie nieuwe helm. Daar gaat hij, de pitstore. Nou, dan gaan we hem zo even een paar rondjes laten uh, rijden. Althans, dat gaat hij zelf doen. Dat kunnen we even meepakken. Ik weet niet of het geluid hoort. Ja. ja, we horen hem nu. Het is geweldig, jongens, het is echt geweldig wat hier gebeurt. Ik loop zo even langs de kant van de baan. Moet je horen. <laughs> Mooi geluid, hè? Dat is Wat dat, uh, een heerlijk geluid is dit, toch? Ja, dat, dat willen we horen. En hier is antwoord. Fantastisch. Oké. Okay. Alle mensen rennen nu naar de, naar de, naar de hekken. Um, die, die jongens van Red Bull zijn iets sneller. <laughs> ja, het is uh, geweldig. De top is eraf, jongens. Op naar 2020. Zo is dat. Ik spreek jullie later. Oké, okay, tot later. Dankjewel, Joep. G. Nou, we zagen inmiddels al uh, meneer Deen van de PVV hier uh, rondlopen... die uh, op het programma stond. Maar die is inmiddels even wezen kijken naar de, uh, het gebeuren... wat hier allemaal gaat uh, plaatsvinden. Um, we waren even bezig met het uh, vertellen wat er allemaal ging gebeuren. Want uh, dat was dan... Ja, dit is hem. Wat een lekker geluid. <laughs> dit is het. <laughs> Verrukkelijk. Maar goed, anders dan gaan we. Ja, voor de mensen thuis, die. die kunnen dit natuurlijk niet horen. Die. die ja. Ja, er is om half twee. is er nog een, een GT-race voor dames. En om uh, vijf over half drie is de via WTCR. Om. Vijf over half vier is de Max Formula. En kwart over vier is er weer een Red Bull Racing demo. Dus Max doet een aantal demos vandaag. En hij is namelijk met de tweede demo is hij bezig. En de volgende hierna nog twee over de hele dag genomen. Goed, we gaan uh, maar naar muziek toe. Wij wachten op onze volgende gast. Ja, wij gaan uh, onze volgende gast uh, verwelkomen. En uh, dan draaien we nu eerst even muziek en dan komen we straks weer terug. Tot zo. Verstappen. Dit is ZFM.